en met beide voeten op de grond, commissaris Van In. Bedankt dat u ons wilt ontvangen, meneer Van Poeken. Ik beschouw dat als mijn plicht, commissaris. Eén ding kan ik u nu reeds vertellen... ik geloof nooit dat Frank zijn gezin heeft uitgemoord. Hebt u dan enige idee wie dat wel gedaan zou kunnen hebben? Nee, totaal niet. Hoe waren Frank en Bieke als koppel? Oh, die waren volledig op elkaar ingesteld, commissaris. En ze gaven echt om de kinderen. Bieke was uw enige dochter? Ja. Mijn vrouw en ik hadden nog wel meer kinderen gewild, maar helaas heeft het lot daar anders over beslist. U moet weten dat mijn vrouw al jaren zwaar ziek is. Ze heeft een zeldzame nierziekte en ze heeft constant verzorging nodig. Het is dan al op de hoogte van wat er gebeurd is? Nee, nee, nee nog over mijn hart te krijgen om het haar te vertellen. U woont vlak bij uw dochter en uw schoonzoon. Mm. Ik veronderstel dat de kleinkinderen regelmatig langskwamen. Ja, natuurlijk. Maar vindt uw vrouw dat niet vreemd? Dat zal meer dan een week niet meer verschenen zijn. Oh, mijn vrouw is het grootste deel van de tijd... niet van deze wereld, commissaris. Ik hoop dat u begrijpt wat dat betekent. Mm. Waar hebben uw dochter en Frank Gelder elkaar leren kennen? Uh, aan de Universiteit van Gent... Dat was in 1975. Zij studeerde archeologie... en hij was pas afgestudeerd als burgerlijk ingenieur. Hij deed nog een postgraduaat. En twee jaar later zijn ze samen naar Rwanda vertrokken. Als ontwikkelingshelpers? Inderdaad, ja. Of beter, Frank werkte daar als ontwikkelingshelper. Uh, Bieke is gewoon meegegaan omdat ze natuurlijk bij hem wou blijven. Al hoopten ze dat ze daar ook op de een of andere manier nuttig uh, zou kunnen zijn, maar ja... Dat is helaas niet gelukt. Omdat ze daar als archeologe weinig kon uitrichten. Nee, nee, nee, nee, nee, omdat ze niet tegen het klimaat kon. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat ontgoocheld was toen ze hier na anderhalf jaar terugstonden. Waarom? Nou, waarom? Ik ben in Afrika geboren, commissaris. Mijn vader werkte daar. En u hebt daar ook gewerkt? Maar niet echt. Nee nee nee, ik ben toen voor mijn hogere studies naar België teruggekomen en ik ben hier blijven hangen. En door de gebeurtenissen in 1960 kon ik later toch niet meer terug. Maar zoals veel van mijn lotgenoten ben ik altijd blijven dromen van Afrika. Wat voor werk deed uw vader? Hij beheerde een goudmijn, commissaris. Een goudmijn. Ja. En ik hoor u luidop denken dat moet een rijk man geweest zijn. Wel, dat was ook zo. Dankzij mijn vader heb ik nooit echt moeten werken. En u mag weten dat ik daar al heel mijn leven vroeging over heb. Waarom? Commissaris, mensen zoals mijn vader hebben Afrika doelbewust leeggezogen. Daar moeten we niet over liegen. Vroeg of laat zullen we hier in het Rijke Westen daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. En terecht. Maar ik moet tot mijn schande toegeven dat ik nooit iets ondernomen heb... om op zijn minst mijn deel van de schuld af te betalen. En daarom was ik ook zo ontgoocheld toen Frank en Bieke terugkwamen Ja, ik zou graag even willen teruggaan naar maandag Naar ja. het moment dat u door Albert verwittigd werd ja. Hoe laat was dat? Kwart voor tien Dat weet ik heel precies omdat ik mijn vrouw elke dag rond die tijd een aantal pillen doe innemen Wat heeft Albert precies tegen u gezegd? Dat er iets heel ergs gebeurd was bij Frank Maar u hebt hem naar huis gestuurd, hm? waarom? Omdat ik Albert erg goed ken hij is onbetrouwbaar. Hij drinkt naar mijn goesting te veel en hij verdraait soms de waarheid. Ja, nou, u hebt hem toch bij uw dochter geïntroduceerd. Ja, maar dat was de tijd toen hij nog bij mij werkte en Bieke kon beter met hem omgaan dan ik. Ja, wat hebt u daarna gedaan? Uh, dan ben ik direct naar de villa van Frank en Bieke gelopen. Hoe bent u daar binnengeraakt? Ik had de sleutel van de voordeur. Kwam u daar regelmatig? Niet echt, nee, nee, nee. Ik uh, kon mijn zieke vrouw niet lang alleen laten zitten. Ja, u bent dan binnen gaan kijken en u heeft uw dochter daar zien liggen? Ja. En toen ik naar buiten wou lopen, zag ik dat de deur van de kinderkamer open stond. En toen ben ik daar gaan kijken en... Ja, van wat er vlak daarna gebeurd is, weet ik bijna niks meer. Ik ben buiten geraakt en ik heb de honderd gebeld. De vragen aan meneer Van Poekker wanneer dat hij het laatste keer zijn schoonzoon heeft gezien. Je u zich niet afgevraagd waar uw schoonzoon was? Ik zeg het u net, commissaris, ik weet niks meer van wat ik daarna heb gedaan. Iemand van u heeft me naar huis gebracht. Er is dan niemand gekomen van een of andere sociale dienst... die met mij heeft zitten babbelen, maar... het heeft tot gisteren geduurd, dat ik goed en wel besefte... wat er allemaal gebeurd is. En toen hoorde ik natuurlijk dat ook... fuck... Sorry. Weet u of Frank een vuurwapen in huis had? Uh, Frank, een vuurwapen. Uh, Frank was een overtuigd pacifist, inspecteur. Je hebt u er een? Ik heb een jachtwapen, ja, ja, maar uh, het moet twintig jaar geleden zijn dat ik het nog gebruikt heb. Dus, uh... Frank gaf regelmatig parties in zijn huis. Hmm? Naar we vernomen hebben, was er gisteren ook een feest gepland. Heb je enig idee wie er verwacht werd? Nee, helemaal niet. Je bent nooit bij een van die parties aanwezig geweest? Nooit, nee. nee, nee. nee eh, of, ja, eh, toch een keer hmm, toen de minister van Landbouw uitgenodigd was. Dat moet zo'n jaar of vijf geleden zijn. Die minister van Landbouw? Ja, ik hoor dat u niet erg veel informatie over Frank hebt ingewonnen, inspecteur. Frank was een zeer sociaal geëngageerd iemand, weet u dat? Hij was voortdurend begaan met het economische onrecht in de wereld. Hij heeft bijvoorbeeld altijd al zijn relaties aangewend... om te lobbyen, te voordelen van ontwikkelingsprojecten die hij wil steunen. Mm -hmm. Hij was in wezen altijd een ontwikkelingshelper gebleven. Ja, dat hebt u goed begrepen, inspecteur. En uh, Frank had net als ik zijn hart verloren in Afrika... Ja, als Bieke er niet geweest was, dan, oh, dan was hij waarschijnlijk voor altijd kinder gebleven. Ja, neem me niet kwalijk, uh, meneer Van Poeken, maar waarom is Frank dan eigenlijk met zijn bedrijf begonnen? Ja, ik begrijp al waar u naartoe wil. Uh, u denkt, hoe kan iemand die een kast van een villa heeft en met een dure BMW rijdt, zichzelf sociaal geëngageerd noemen? U maakt daar een grove beoordelingsfout. U laat zich leiden door uiterlijkheden. Beseft u dat, commissaris? Kijk, ehm. Um... Frank zelf zou u dat nooit gezegd hebben, daar was hij veel te bescheiden voor, maar ik doe het nu in zijn plaats. Hij gaf elk jaar 10% van zijn bedrijfswinst aan projecten in Afrika. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld een bedrag van om en bij de, de, de, de 100.000 euro. Is hij ook op de hoogte dat zijn schoonzoon lid is van de antiglobalisten? En keurt hij dat goed, vermijdt hij toch zwaar investeert in de zaak van zijn schoonzoon? Ja, en daar ben ik trots op. Absoluut, u moet trouwens zijn boeken maar eens lezen Daarin zet hij op een heel heldere manier uit een Wat er allemaal schort aan onze handelsrelaties met het arme zuiden Ja, ja, ja, ja, maar uh, om even terug te komen op de ontdekking van de lijken Is er u iets opgevallen toen u het huis binnenkwam? Opge... Uh, uh, nee We hadden Frank en Bieke problemen met hun verwarmingsinstallatie Nee, voor zover ik weet niet nee. Er waren werken bezig in de badkamer Weet u daar iets meer over? Nee, nee, dat is trouwens het eerste wat ik daarvan hoor. Ging u soms klusjes doen bij uw dochter? Commissaris, ik, ik heb twee linkerhanden. En daarbij, daar zal ze Albert toch voor? Om nog eens terug te komen op PC Busters. Mm -hmm. U kent Marlies Pauw? Natuurlijk ken ik haar. En ik zal eerlijk zijn, Marlies Pauw ligt mij niet. Ik vind haar een intrigante. Waarom? Ik, ik, ik kan dat niet bewijzen, maar ik verdenk haar van manipulatie. Ze heeft in opvallend korte tijd de lakens volledig naar zich toe getrokken. Ik ben misschien te oud om iets te snappen van hoe een bedrijf... ...vandaag de dag efficiënt gerund moet worden... ...maar PC Busters is in de eerste plaats vanuit het idealisme geboren. En iemand als mevrouw Pauw denkt alleen maar in termen van balans... ...en cashflow, overhead, en weet ik veel. Die 10% voor Afrika moet er natuurlijk ergens vandaan komen, hè meneer Van Poeken? Ja, dat is juist, maar niet ten allen prijzen, inspecteur. Ja, een laatste vraag. Ik had graag, commissaris, dat u eens vroeg... ...aan meneer Van Boeken of hij uh, Cindy Carlier kent? Nee, nee, nee. Of ja, um, toch wel... Um, <clears throat> Ik heb een lastelijke brief gekregen een paar weken geleden... ...van een callgirl cool in verband met Frank. Een callgirl? Cool girl? Ja, ja, van een uh, Cindy Carlier. Ze beweerde dat ze de minnares van Frank was... ...en dat ze met mij wou praten. En wat is die brief? Oh, die heb ik direct weggesmeten, commissaris, omdat ik Frank door en door ken... ...en omdat ik weet dat wat er in die brief stond onmogelijk waar kon zijn. Da wat stond er dan in die brief? Dat uh, zijn schoonzoon seksfeestjes hield uh, samen met die syndicalier en eventueel de minister. Weet u daar iets meer over? Toch wel uh, dat Frank haar nog geld moest voor een, uh, voor een triootje dat ze met hem gedaan had... Met hem en met minister Urbain de Beulen. En dan had ze nog het lef om mij gistermiddag op te bellen. Ze belde omdat ze in de krant gelezen had wat er met Frank en zijn gezin gebeurd was. En nu willen ze het geld van mij. Nou, en wat heeft u daarop gezegd? Niets, commissaris, niets. Ik heb gewoon de hoorn dichtgegooid. Ik laat Frank zijn nagedachtenis door niemand besmeuren. Door niemand.